Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De verdachten die zijn opgepakt voor de kunstroof uit het Drents Museum blijven zwijgen... De daders namen eind januari Roemeense kunstschatten mee uit het museum... en weigeren te vertellen waar die zijn gebleven. Volgens verslaggever Matthijs van der Wiel heeft justitie veel druk uitgeoefend... om de verdachten te laten praten. Vandaag dreigde de officier dat de straf zwaarder kan uitvallen als ze het niet vertellen... en dat ze dan ook financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld. Maar het hielp allemaal niet. Het enige wat de twee verdachten zeiden toen ze het woord kregen... was klagen over de methodes van de politie en over de schimmel in de gevangeniscel. De kostbare gouden helm in drie de gouden armbanden blijven dus spoorloos. Oekraïne zegt een spionnennetwerk te hebben ontdekt. Twee spionnen zijn opgepakt. Ze zouden worden aangestuurd door Hongarije, zegt correspondent Christian Pauwe. Ja, Het gaat om twee oud-militairen van het Oekraïense leger. Dat meldde de SBU, de Veiligheidsdienst van Oekraïne. Ze zouden zijn geronseld door een officier van de Hongaarse militaire inlichtingendienst. Een, ja, een tussenpersoon eigenlijk. En ze zouden ook contant geld en echt speciale apparatuur... hebben gekregen voor geheime communicatie terwijl ze aan het werk waren in Oekraïne. De spionnen zouden in een grensregio hebben gezeten. En daar wilden ze uitvinden hoe de lokale bevolking... ...zou reageren als Hongarije daar zou binnenvallen. En opletten geblazen als je vanaf vanavond de snelweg op moet rond Utrecht en Amsterdam. Want door werkzaamheden zijn delen van de A1 en A12 afgesloten. En dat kan voor verkeersoverlast zorgen. Deze ondernemers en automobilisten zien de bui al hangen, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Dat wordt een puinhoop, ja. ja. Een puinhoop zelfs. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ik heb er heel veel gereden voor mijn werk. En uh, ja, dit gaat hem niet worden, nee. Dan zou je toch wel binnendoor uh, moeten rijden, zeg maar. Op een, uh, ja, op een alternatief of tot je thuis het een en ander doet, zeg maar. Ik vind het heel vervelend. Gelukkig is het niet mijn routewerk gebonden. Dus ik kan daar wat meer de tijd voor nemen. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen om Utrecht en Amsterdam helemaal te mijden... of gewoon met het OV te gaan. Met weer en nog. In de loop van vanmiddag komen er steeds meer stapelwolken aan. En wordt het 18 tot 21 graden. Morgen in het Noordoosten wat bewolkt. In de rest van het land dan meer zon. Bij 19 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de hart van de ANWB. De A10 Watergraasmeer, nog steeds 5 kilometer file tussen Amsterdam over Amstel en kloppen de Nieuwe Meer. Door een spoedseparatie, 10 minuten vertraging, de rechter rijstrook is dicht. Voor de Koentunnel richting Zaandam staat een file van 5 kilometer, vertraging van een kwartier op de Ring Noord. Op de N 242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Ring Alkmaar en Sint Pankas. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging en veel vertraging op de N516 Oostzaan richting Zaandam. Tussen Oostzaan en de N203 3 kilometer file.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 I'm my glad You. Oh. FM. I'm waiting for my mom They gather around him If I